Daarna dan komt Albert Korper praten over de vrije horizon, namelijk de plaatsing van het windpark op IJmuiden. Ver niet duurder dan voor de Hollandse kust. En dat er is nieuws, de want de is... Tweede Kamer die heeft al besloten dat het eigenlijk hier vlak voor de kust moet komen. Belachelijk. Ja. ja, dan hebben we een uh, ingelaste uitzending van uh, Patrick Berg. Die komt even praten, want die is namelijk ondernemer van het jaar geworden. En uh, ja, dat uh, vinden wij heel bijzonder. Dus, uh, dat is de man van de Zeemeermin, hè? De Zeemeermin op de boulevard.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 Poef, uh, ja, op zoek naar nuttige tijdsbesteding. En dan wilde wat nuttigs gaan doen met mijn tijd. En s avonds en in de weekenden wat uren over. En altijd zich getrokken met de zee en of erin of erop bezig geweest. Kan je zwemmen? Een beetje. <laughs> <laughs> en ja, toen zag ik op een gegeven moment zo'n zo promotiekaart er verliggen, ingevuld. Een keer een avond langs geweest en sinds die avond uh, besloten te blijven. Je bent nog hartstikke jong. Valt op zich mee, 35. Dus jong.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 Dat is hard. En als je dan overboord valt, dan uh, kan je terugzwemmen? Uh, ja, dan moet je wel even wachten voor de boot het is omgedraaid <laughs> voor je, inderdaad. Maar het is de bedoeling op zich dat wij zeg maar, aan boord blijven en niet overboord gaan. <laughs> uh. <laughs>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 Ja, nou, dat is nou ik zie hem toch vaak op verschillende plekken zitten, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> nee, nee, nee. Er zit geen bordje heen links bij de plotten, geloof oh. ik. Uh, dan zoverre ik weet. Okay. Zeg, nou, heb je het hartstikke druk gehad afgelopen week. Eerst Sinterklaas binnenhalen. Ja. Hoe ging dat?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 Ja. Dan is het gassen. Nou, rustig aan gas geven. Want <laughs> iedereen moet gewoon veilig aan boord blijven. Je kan niet vol gas gaan varen als iedereen niet helemaal stabiel te been is. Maar als de mensen aan boord zijn en ook het land weer op. Ja, het is vrij simpel. Er komt de c in gevaar, die wordt opgetild En we zijn weer op het land. Nou, maar heb jij het... gekozen om opstapper te worden? Ja. Er zijn altijd tekortopstappers, want je weet nooit wanneer je opgeroepen wordt en wie er dan beschikbaar is. Nou. Wat zou je willen aanraden naar jongen, jongens, meisjes? Welke leeftijd? Nou, 18 plus is geloof ik... een vereiste. Ja. <laughs> hoe sneller je ermee begint, of hoe vroeger je ermee begint, hoe beter natuurlijk. Want je bent natuurlijk als je 18 bent flexibel... Uh,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 Ja, zover zo ik weet is het nog helaas niet zo dat het werkelijk zo werkt. Uh... Nou, ik zie, ik zie een aantal opstappers die uh, vroeger bij de Renningsbrigade hebben gezeten. Uh, ja, ja, klopt. Zeker weten. En nog steeds? En nog steeds? Ja. Ja. Ja, we, ja. Ja, natuurlijk de, inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is toch een potentie ja. wat daar ligt. Ja, maar als je ziet hoeveel man er zit bij de Renningsbrigade... mogen er best op aan ons te komen. Geen punt. Ja, dat kan ook ja. samen zijn.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 Nou, dat is mooi. Het is fijn om te komen. Eh, heb je al een, een redding meegemaakt die je denkt van, nou, dit is het waard om opstapper te zijn? Ja, ja. Wat ik zeg van de ene, zoals uh, in, in de krant beschreven ook, en het mooie daarvan vond ik eigenlijk een mooie terugkoppeling ook naar de reddingsbrigade. Was de samenwerking tussen de reddingsbrigade waar we mee aan het zoeken waren.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 Helaas uh, wordt die overweging niet gemaakt <laughs> en wordt er wel aan gedacht: hé, hey, wat ziet er goed uit en wat is, wat, wat, wat is mooi. Eh? En ja. niet van hé, hey, hoe ziet dat eruit als ik werkelijk in de ja, of, problemen of kom? Het iets van een toevoeging. Ik bedoel, als je een, een, een fluoriserend vestje of wat dan ook eroverheen aandoet, dan ja. ben je ook al gelijk. Ja, zeker uh, goed weten. Zichtbaar. Met de gekleurde lycra bijvoorbeeld, zijn van die dunne shirtjes uh, die je ja. zomers gebruikt. Kan je, er uh, overheen trekken. Als je die er overheen trekt. Het scheelt een heel groot stuk, nou, nou, wat ik zeg. Dat ligt deze. ook altijd bij de. <laughs> ja persoon die gered moet worden, er zijn zoveel dingen, natuurlijk wil je nooit dat je gered moet worden, maar er zijn wel een aantal dingen die je zelf kan doen als je op het water met sport ja. bezig bent, die nou ja, het veel beter bijvoorbeeld, maakt. Er zijn natuurlijk mensen die het prachtig vinden om met dit weer naar buiten te gaan en de zee op te gaan, maar juist op zulke dagen is het heel belangrijk dat je goed zichtbaar bent, mocht ja. er iets gebeuren, je gaat er niet van uit, maar het kan gebeuren. Ja, zeker. Ja. Belangrijk wat je zei, dat is de, dat je zoekslagen maakt samen zo met de rennersbrigade, de ja. samenwerking is dus wat dat betreft erg goed. Ja. Zeker weten. Dat was 30 jaar geleden was dat onmogelijk. Oké. Okay. <laughs> Toen was er geen samenwerking. Ja, nou, weet Pieter dus alles van. Dus dit is heel positief. Positieve ontwikkeling. Oké. Okay. Nou. Uh, dus laten we even een oproepen doen. Jongens. En meisjes ook. Ja, vooral ja, meisjes ook. We <laughs> opstappen bij de Koninklijke Nederlandse Gerustmaatschappij. Nou zitten de mensen te luisteren die zeggen ik woon in Zandvoort, ik werk in Zandvoort.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 Dus uh, ja, we proberen het zo makkelijk mogelijk uh, te maken voor maar de het mensen. Precies als je een briefje in de bus gooit, bij jou.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 We zijn weer terug. En bij ons is uh, Toosberg. Goedemorgen, Toos. Goedemorgen. Je hebt een uh, mooi uh, papiertje. Het persbericht, het dat heeft Pieter, volgens mij uh, veroorzaakt. Vast wel. Ja, uh, <laughs> zondag, dus morgen. Ja. Ja, het Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolaas Devens of, of Devens. Devins. Dat is de dirigent. En Hetty Jansen, dat is een mezzo sopraan die komt uh, zingen. Ja. En volgens mij wordt dat fantastisch. Met Ravel, Elger en Voorjak. Nou, dat, dat kan dat, niet missen. Dat kan dat niet missen. Nee, dat kan niet missen. Ik vind nee. het enorm jammer dat ik er niet bij ben. Want ik morgen heb ik mijn uh, mantelzorgdag. Als, dus ik, als, oh, ben als ja. het goed is, ben ik er wel bij, Want ik niet snap. Dus, nee, kan je me even vertel. uitleggen? Ja. Hattie ja. is dokter Andes. Ja. Als zangeres. Ja.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 Ja, de maar, kerk zit vol. Dus vooraan kan, kan uh, <lacht> geen rolstoel staan. Dus uh, de zuster uit Heemstede die altijd trouw komt... die ja. heb ik gezegd, blijf nu maar weg. Want, en waarom? Uh, achterin? Nou ja, achterin in, in het tussenstuk zou wel ja. kunnen. Maar uh, ja, ze vindt het altijd wel mooi om vooraan te zitten. En dan ja. kan ze of op de vleugel kijken of... Uh, ja. Want ze, ze, kan, ze zit in een rolstoel ja, en ze kan niet praten. Ja. En, uh, dus uh, dat is voor haar altijd wel heel... Uh, ja, ja.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 Neem en een plastic dat, tasje, stop ja, een kussentje dat is de erin kleine en je kan erop het, zitten uh, en uh, ja, er is ja. niks... Uh, nee hoor, dat, dat is ook zo. En dat allemaal voor vijf euro? En dat allemaal voor vijf euro, ja, hoe kan het, hè? Hoe kan ja. het? Ja...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 Uh, ja, dat is in december. Ik weet het niet nog. Uh, ja, ja, ik weet het een wel, maar dat even. Wordt een groot, ja. uh, dat wordt een grote. Nee, nee, nee. Uh, nee, gewoon, nee, nee, de, nee het wordt gewoon een kleine, kleine. Ja, gewoon in de broedstand. Nou, hij ja. staat in mijn agenda hoor. Daniel? Ja, ja, ja. Maar het feit dat je dan uh, toch met zo'n impresario uh, contact hebt. En zegt van ja, nou, hartstikke leuk dat we die mail krijgen. Maar dat zal wel ver boven ons budget liggen. En dan krijg je mail terug van nou, zeg maar wat. Want uh, als het 2000 euro kan. Dan komt hij voor 2000. Maar als het, ja, soms dan gaat hij ook wel voor 750 euro, bij vuist spreken. Dus we hebben daar een gulden middenweg uh, gevonden. Wat en dat uh, komt, het ligt al vast. Wow. De overeenkomst goed. is al getekend. Goed hoor. Ja, dat, daar zijn we echt super trots op hoor. Ja. Nou, dan en denk en ik van, de Maastrichter Staar komt ook volgend en jaar. En volgend jaar kerstconcert met de Maastrichter Star. Dus nou, we hebben gewoon weer een prachtig mooi programma. Wow. Dat ja, dat is dus echt heel leuk. Nou, ja. we gaan eerst morgen genieten. We gaan eerst morgen genieten om drie uur. Half drie gaat de kerk. Als het slecht weer is, gooien we hem nog wat eerder open. Als we zien dat, uh, dat de mensen ja, hard dat staan. ze niet voor de deur hoeven te staan. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus dat is... maakt ons niet uit. Het, uh, dus dan uh, gaat het nou, helemaal goed. Het geweldig, Toos. Ja. Weer fijn dat je hier was. Ja, dankjewel. En uh, volgend jaar gaan we het zeventiende jaar al in. Hè? Ja, goed, hè? Het zeventiende jaar. Goed, Ik ja, ja. kan me de eerste uitzending nog uh, herinneren. Ja, ik ja. ook. Met, met hoe heet hij? Louis, Louis van, Dijk. Uh, van Dijk. Ja, ja. ja. Ja, prachtig. Nou, wij gaan allemaal genieten. Helaas, ja. Pieter komt wel. Ik ben er wel. Nou, Mensen hartstikke naar de kerk fijn. morgen. Om uh, half drie gaat hij open. Drie uur begint het concert. En het wordt heel mooi. Dus, uh, en vijf euro's. Slechts vijf slecht, euro. Vijf ja, euro is, dus daar kan je een hele mooie middag voor hebben. Goed zo. Veel plezier. Okay, dank dank jullie ook. wel. Dank je wel, Toos. En we hebben muziek. Een stilgitaar, een glaasje wijn En drink met mij heel de avond in een manenschijn Een kaart die brandt, een paar muziek Wij met z'n twee, dat is romantiek Een stilgitaar en een glaasje wijn En blijf bij mij heel de nacht tot de zon weer schijnt Jouw ja, een zacht, melancholie Je stem klinkt als een Zag je thuis, En alle woorden zijn een melodie. En breng de wijn, laat ons gelukkig zijn. Alleen en met zijn twee. kom ga met me mee. Geef mijn gitaar, een glaasje wijn. En met z'n vee, laat ons gelukkig zijn. Jouw ja, lippen zacht melancholie. Je stem vindt als een mooie melodie. Een zilfitaar en een glaasje wijn en blijf bij mij heel de nacht tot de zon weer schijnt. Een kaars die brandt en muziek. Wij met zijn twee daar is romantiek. Een zilfitaar.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 Nou, de basis waarop zij die keuze. Het is al hebben bijzonder gemaakt. dat je dan bij die. Dat die is zitten. waar, ja. Maar dat is eigenlijk. Uh, dat komt omdat mijn collega. dat denk ik op zo'n wervende manier heeft gedaan. Die ja. heeft dingen uh, uh, van mij opgemerkt waarvan ze dacht: wauw, ik ga haar opgeven.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 Nou, heb ik het vertel... is ook mooi dat je het dus uh, kan presenteren als ambassadeur en niet van ik ben de winnaar. Want nee, dat is natuurlijk de, hè, precies. De, nou ja, want ik vind dat ook. Het is natuurlijk een wedstrijd. Ja.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 Ik heb het nog niet gedaan. Oh. Ik heb keurig netjes minister en u gezegd. Maar we gaan nog een keer uh, uh, naar het ministerie. wie weet. Maar uh, nee, ik heb haar uh, netjes u. Ik heb wel gezoend. Ze heeft mij wel gefeliciteerd. Sorry. Toen hebben we, we, gaf zij mij wel drie zoenen. Ja. ja, dat was wel een bijzonder moment. Champagne ging open. En dus uh, daarna hebben we het gepast gevierd. Ja, meteen daarna uh, belde de NOS voor een uh, Ik wou net interview. zeggen. Ja. Heeft de landelijke pers daar ja. nog iets aan gedaan? Ja, de NOS belde.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 Uh, die individuele aandacht, ja, die transfer maak ik ook in de klas. Ik kan net zeggen, want die, daar heb je wel een voordeel mee natuurlijk. Hè? Met, met jouw achtergrond als verpleegkundige, vind, denk ik. Vind ik wel, ja.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 Als je hoort dat er op kantoor blijkbaar ook gepest wordt. Ja. dan, dan ja. Ja, Dat heeft ook Wat wel weer wereld. met die beelding te maken. Hoe, hoe ga je met elkaar om? Ja. Dat, uh, ja. maar Jochen, ik kan me voorstellen, je bent een, een beroemdheid dat er ook ouders zijn. Die zeggen, <laughs> ja, mijn kind zit wel niet bij jou in de klas. Maar ik zie problemen. Mag ik een keer met je praten? Nou ja, ik ben, ik ben mentor. Uh, ja. en uh, ouders van mijn mentor, uh, leerlingen, nou, die spreek ik regelmatig. Uh, maar ja, we hebben op school ook leerlingbegeleiding, uh, zorgcoördinator. Ja, maar dat bedoelt niet op school, hier in Zandvoort. Oh, een nee, ouder die problemen heeft met kinderen. Die, die, die, uh, die denkt, ga Joke eens bellen, ik want die is, leraar, die is leraar alsjeblieft is <laughs> leraar weet hoe het <laughs> alsjeblieft <laughs> moet. Alsjeblieft nog meer op de bordje. <laughs> <laughs> ik zeg mijn telefoonnummer niet. <laughs> nou, het is wel zo, ja, ik, ik woon hier natuurlijk in Zandvoort en ja...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 Uh, boekje bezig. Uh, kan je niet een gastles komen uh, geven? Uh, ja, ja, ja. Een uh, uh, foto, uh, laatste uh, van de week foto's gemaakt uh, in de school. En een uh, interviewtje gegeven over nou, hoe ik het heb beleefd uh, op de Gerterbach. Dus dat soort, dat soort dingen komen wel op me af. was het tijd Koerselman? Het was in de tijd van uh, meneer Sinken, directeur. Ja. Ja, dat heb ik net nog meegemaakt. Zijn dus echt echtgenoot was onderwijs restaurants?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 Hadden we de ja. finale ja. onderwijstoneel, Sinterklaas toneel. Ja, Sinterklaas -toneel, Sinterklaas -toneel met alle onderwijzers van, van alle scholen. Ja. Alle scholen deden mee. Gisteren. Geweldig. Zo mooi en Het werd weer één te... groot feest, natuurlijk. Want ja, zoals je weet, de, de spelers houden zich nooit aan de tekst. En er komt wat tussendoor. <laughs> Zeker de laatste, de de laatste, laatste avond het was is, het, is het Schmieren ja. 2.0. Ja. Ja. De regisseur die gaat naar huis en die kan het niet aanhoren. <laughs> nee. En de voorstelling duurt een half uur langer. Maar dat heb jij ook jarenlang gedaan.